Het spook van Abel Quarry. Een seriehoorspel in zes delen, geschreven door Dick Dreu en geregisseerd door Dick van Putten. Eerste deel, oeroude traditie. MacAver, MacAver gedenkte dag. Toen Tevis MacTravis viel in de slag, Toen Roris hoog te paard, Het bloed van MacTravis droeg op zijn zwaard. Het bloed van MacTravis, een helper en vriend, Die Roris MacAver getrouw had gediend, En genadeloos werd neergeslagen, Omdat hij een Engelse broek wou dragen. MacAver, MacAver, je goud blijft verborgen. Vier lange eeuwen van kommer en zorgen, Zijn de wraak van mektrevens die jij moet verduren, Met je rijkdom verborgen in zware muren. Maar als een mekhebber met rode haren, Van verre terugkomt na vierhonderd jaren, En een mektrevens op handen zal dragen, Dan heeft het uur van de verzoening geslagen. Goed, ja, wist. Hou maar op. Well, Mr. Fogboud, daar heb ik nog 56 jaar iedere maand november naar moeten luisteren. En alle generaties voor me ook. <laughs> Juist, uw lordschap, precies, ja, ja. Zeer stijlvol. En uh, is het ook een traditie dat uw butler die aanzegging uh, voert, Nee, nee, dat is sinds de oorlog. Voordien was er een spook. Ah, uh. En is het daarna uitgebannen, uw lordschap? Nou, dat zou ik wel denken, ja. Er waren hier Amerikaanse vliegers ingekwartierd. Ah, te veel lawaai, uw lordschap? Och nee, ze lieten een fles Amerikaanse whisky kapot vallen. De geur daarvan schijnt het spook verdreven te hebben. Hm. En om de traditie voor te zetten, zegt Jarvis sindsdien dat beroerde ding op. Hm. En als u gelijk hebt, zal hij dat niet lang meer hoeven te doen. Inderdaad, <coughs> zoals uw lordschap opmerkte. Dit is een gelukkige avond voor de firma Fokbound, Fokbound, Fokbound, ah. Babbledom en Fokbound, Uw Lordschap. <laughs> <Een> mooie firma-naam. U <laughs> klinkt als een kinderliedje. Zegt u dat nog eens op. Fokbound, Fokbound, Fokbound, Babbledom en Fokbound, Uw Lordschap. Met u verlof sinds 410 jaren notaris en procureurs. Nog steeds op het oude adres in Londen, Uw Lordschap. Ah. Houders van dit document eens onder de hoede van onze firma gegeven door de WDWA-ledyschap Anna-Louise McTravis... Behelzende de plaatsen waar de leden van de Klein McTravers de gelden kostbaarheden en sieraden ter waarde van 300.000 Franse gouden ducaten hebben ondergebracht. Dat is helemaal mijn voorvader Boris. <laughs> Vechten en ranselen en achter zijn rug verstopten zijn vijanden zijn geld. <laughs> In zijn eigen huis, nota bene. Ach, die middeleevers hier deden me raken. Bekijkt u dit slot, dit ergrijp u maar eens op uw gemak. Geheime gangen, valdeuren. Zwaarden en pieken en harnassen. en geen enkele behoorlijke wastafel. <laughs> Inderdaad, uw lordschap. Uh, de, de mogelijke erfgenamen van dit alles zullen evenwel moeten worden opgezocht. Oh, dat kan mooi worden. Heel Europa zit er vol mee. Ja, dat is heel interessant, uw lordschap. Krijgsdienst, diplomatiek? In, in vroeger evenwel. wel, ja. Uh, later als scheepsmachinist, slangenmens, doedelzakspeler. Ah, een, een arm geslacht, ziet u. De doedelzak is een prachtig instrument, uw lordschap. Helaas een beetje luid. Ja, ze trokken allemaal weg omdat ze niet langer iedere novembermaand... ...het ellendige gedicht wilden aanhoren. En uw lordschap bleef, om de al oude traditie te handhaven... ...eenzaam en vastbesloten op deze oeroude vestiging. Ja, nergens vond ik ooit betere Traveski. En die is ook al bij de op. Maar uh, leest u me dat document eens voor, Mr. Fockboudt. Helaas, uw lordschap. De voorwaarden van overdracht verbieden dat. Ik mag dat pakket pas openbreken ten overstaan van de Macabre. Maar de rode heren gebeuren op de 13e november op die datum om half tien in de avond. Ah, die mac waren ook altijd zo pieterpeuterig, hè. Natuurlijk moet alles precies gebeuren op het uur en tegenover het soort Macabre... ...zoals dat toen gebeurd is met die zwaartslag. Met uw verlof, uw lordschap. Men slaat ook geen vriend neer om een Engelse broek. De pantalon is veel praktischer dan de Schotse Kilt. Ja, maar wie praat hier van praktisch? Wat is praktisch tegenover traditie? De Macabbers hebben de kilt uitgevonden, Mr. Fokbound. Oh, ik verzoek u wel om verschoning, uw lordschap. Nou, ah, toegestaan. Dus we moeten advertenties oproepen en gaan plaatsen in allerlei buitenlandse bladen. Want ik mag hangen als ik zo weet waar alle Macabbers zitten. Goed, laat u maar doen. Zoals uw lordschap beveelt. Uh, um, uh, de, uh, de kosten, uw lordschap. Ah, oh, Die kan u firma voor schieten. Met uw verlof, dat is tegen onze traditie. De eerste Fokbouw betaalde een boete voor een zeekaptein die tegen de Spaanse Armada ging vechten. De man verdronk, nooit hebben we ons geld teruggezien. De civiele vordering die nu nog voor Old Bailey. <tie> het me, het gaat niet, uw lordschap. Ja, dan zult u veertien dagen dorst moeten lijden, mister Fokbouw. Javid? Tot uw dienst, Milord. Hebben we nog iets anders dan dat vaatje whisky dat we kunnen verpanden? Niets, Milord. Maar wat uw verloof, uw Lordschap? Al dat antiek, die Queen meubelen die oude kasten, die wapens. Ja, geeft hier geen mens ook maar een penny voor... Ieder huis, iedere stal zit vol queen en meubelen en wapens en kasten. Uh, er komen hier toch toeristen, uw lordschap? De waarde van dat alles... Te... Made in Japan, Mr. Forbound. <laughs> in consignatie neergezet door het Tabashi Sushi warenhuis in Tokio. <laughs> o, oh, oude glorie van Engeland. Waar ben je gebleven? Oh, wat ons betreft, in het Tabashi Sushi warenhuis. Om als voorbeeld te dienen. En dat geld is ook al op. Ja, Jarvis. Jawel, Milad. Achter in de vierde kelder, tegen de achtermuur, ligt het laatste vaatje whisky. Daar liggen wat skeletten overheen, maar die schuif je maar opzij. Zie je te belenen. Zoals Milad beveelt. Eén ogenblik, één ogenblik. Uw lordschap, hoe oud is die whisky? Nou, ongeveer 200 jaar. Echte honing whisky. Laatste vaatje in Schotland. Dan... Uh... Dan zie ik een uitweg, geloof ik. Uh -huh. In mijn kwaliteit als voorzitter van de vereniging... ...ter bescherming van oude spiritualiën... ...Engeland, Schotland en Ierland... ...mag ik een subsidie aanbieden... ...opdat het vaatje behouden blijft. Uh, wat zijn de voorwaarden? Dat er geen droppel uit mag worden getapt... ...zonder schriftelijke toestemming en drievoud van de vereniging... ...en onder toezicht van de voorzitter. Oh, Wel, dat is geen bezwaar. U geeft het geld, en dan drinkt u een glas. Zoals u lootspap weet. Maar eh... Uh, die, die schriftelijke toestemming in drie fout. Mr. Frogbound, na één vlog schrijft u zoiets in zes fout. Uh, uh, <laughs> ja. Om de zaken af te wikkelen, zal ik met u welnemen eerst de tekst van de oproep der erfgenamen opstellen. Mm, juist. Ja, en uh, daarna. Met uw verlof, milord. Ik zal het feitje boven Goed, ja, En struikel niet over die bergroestige ketenen. Zoals milord beveelt. Wij kunnen mm, ja, niet, uh, niet voor de 8 e november de eventuele erfgenamen hier verwachten, uw Lordschap. Dat is dan precies op de dag dat ik volgens de traditie de jacht moet openen. Met u verlof, op de 8 e november? Ja, herdenkingsdag. Toen hebben we de Engelsen verslagen bij Killingrook, in 1444. Ik protesteer, uw Lordschap. De Engelsen zijn nog nooit verslagen. Als wat bent u hier, Mr. Fockboudt? Uh, u hebt gelijk. Ik ben hier als vertegenwoordiger van Fogbond, Fogbond, Fogbond, Bubbelder en Fogbond. Een duizendmaal verschoning, uw Lordschap. Traditie bovenans. En uh, u gaat dus de jacht openen. Aha, op een raspaard, blazen op de jachthoorn die gediend heeft om de klein te waarschuwen dat de vijand eraan kwam. Een, uh, een raspaard, uw Lordschap? De renpaardenkwekers in Grog hebben een opgezet beest. De favoriet meibloempje staat op fietswielen, wordt het dorp ingetrokken door de auto van Gilles, mijn Gilles de veearts. Ik zit in het zadel en toeter. Ook al traditie, een schone traditie, uw lordchap. Het feitje, milord. Maar... Rolt u dat nou zomaar over die stenen vloer? Mr. Fokbond, ziet u dat er een spreuk in het vaatje gebrand is? Eerst vol ik, dan de gast. Daar houden we ons aan. Zet op dat bankje, Jarvis, Stop er een tapkraantje in en laat Mr. Fokbond de inhoud keuren. Zoals uw lordschap beveelt. Dag, Mr. McEbber. Nee, maar hoe weet u nou wie ik ben? Dit is de eerste keer dat ik in Schotland kom. Het is de 8 november. U hebt broodhaar, huh? de echte McEbber-neus... en u loopt recht naar het trek waar de beste flessen staan. <laughs> met water of met soda, of drinkt u het zo? Uh, met, met, met, met water. Wel, wel, wel. wel, wel. Ik dacht dat de mensen in Holland vlegmatiek waren. Maar jullie schotten winnen het nog. Als u van de Hollandse tak bent, dan bent u een afstammeling van Gebbers McEbber. Die in een Schots regiment dient in bergen op zoom U kent de familie, hè? Uh, ik schijn een erfenis te krijgen als ik de oproep goed heb begrepen. Weet u daar ook iets van? Daar laat ik believer niet over uit, mister. Familievoorrecht, ziet u. Maar, uh, u lijkt niet de enige erfgenaam te zijn. Kijkt u maar eens om. Wie? Oh, oh! Oh, dat dametje! Kom nou, lijkt me een fotomodel of een mannequin. Rood haar, met mcabberneus en regelrecht naar de tapkast. Alsjeblieft. <laughs> Goeiedag, Miss McEbber. Oh, que diablesque. Uh, hoe weet u mijn naam? De baas kent alle neuzen en de rode haren. En, eh, uh, wie ben jij? De dorpstrongman? Gerard Rorus Macabre ben ik. Enige erfgenaam van een of ander reuze vertel. Oh, tricheur toi. De enige erfgenaam ben ik. We wijze, jonge dame. Drink eerst wat van me. Ik drink nooit iets van, uh, zwendelaars. Patron, een wie er zwendelt zal wel blijken, offer. Hm. Jij meent dus ook dat je een macabre bent. Maar goed aan, wie is macabre ben ik, dronkman? En ga weg of ik roep de police. Als ik ook wat mag zeggen, wat wou u denken zijn, miss Sherry, hier, in Schotland? Ach, mijn nom. Cerise wil ik, in liqueur. Wacht ik, soep zelf? Ah, Whisky. Ja, maar Miss McHever, dat gaat zomaar niet. Pas op. Oh, oh. Kijk nou oh. toch eens aan. Uh, dat is toch doodzonde. Ga oh, je tranquille, vermetapwaar. Ik betaal. Ah, wat is dit? Eh? Oh, dat, uh, ja, dat weet ik niet meer, Miss. Het etiket is eraf. Staat hier al een jaar of twaalf. Wat? Bon. Hier, skank in. Een, een kleine glaasje. Goeie Goeie genade. En je weet niet eens wat het is. Oh, bien, dat proef ik wel. Oh. So, voor mij is er geen twijfel meer mogelijk. Deze jonge dame is een mekhebber. Zo. Voorzichtig proeven, Miss. Mm -mm. Als u Ja, je kan nooit weten, hè. Haarwater. Uh, uh. Ja, u vroeg er zelf om, hè. Gaat u even zitten, oh. even zitten. Oh, rien, rien. Ik verkies me wel meer. Eh uh. Dat en daar, geef mij dat maar. Cola, nog overgebleven van de laatste Amerikaanse vliegenvuif. Uh, Wil u dat spul nou echt hebben, mis? Oui, toetslief, meteen. Zek, eh, uh, dronkman. Ik heet Gerard. Namport, staat er op jouw nagemaakt papier en de juiste geboorte huh? Dat zal je wel merken, maar mazelle Macabre, als we op Abercracky zijn. Ach, eigenlijk jammer dat zo'n knappe jonge vrouw een veroordeling wegens oplichting te gebruiken Ach, hey, Hé, hé, je had me kunnen raken met dat ding. Ja. Maar ik wil jou alleen waarschuwen. Nog één, belediging, en ik ga eruit. Mister, mister en mis. Wil u die familiekwestie niet even straks uitvechten op Evergragie? Daar zijn dikke muren, ziet u, en geen duur glaswerk. Ah, bel Ik wil een taxi. Over een uurtje kan dat wel, mis. Over een uurtje? Pourquoi? Dat is hier een uh, zakje. Nee, nee, meester, het zit zo. De enige auto die af en toe voor taxi gebruikt wordt, hoort van de veejaard. Hij leent zijn karretje uit aan David McGillis. Ziet u? En David is familie van hem en hij repareert de auto altijd. Oh, familie toe, ik wil geen verhalen. Ik wil taxi. Maar die kan pas komen als uw oom, Donald McEber met zijn raspaard naar het plantje getrokken heeft om de jacht te openen. Ja, ik weet niet of ik alles kan volgen, baas. Wie trekt wie en waarom? Kijk je maar door dat venster daar. Dat spaart uitleg. Ja, maar... Nee, maar. Een oude Sibeli Whitstrong. Niet te geloven. Ha, hij zak bijna door zijn veren. Kijk in hem zwaaien. En wat trekt hij daar tegen de heuvel op? Zij oh, drool alors. Eén oude man op een opgezette paard. Oh, wat een stof. Patron. Zeg naar de goede village. Wat bedoelt u En eh, Mademoiselle wil weten of dat nog Sir Donald Macabre is. Die man met die rode jas en dat zwarte petje en die toeter. Hé, <lacht> hey, wat is dat nou? De treklijn is gebroken. Oh. Een actie! O, oh, schooler. Kom op, donk man. Ah, blijf maar staan, mis. Dat gebeurt ieder jaar. Boven op de heuvel breekt de sleeptros. Het paard rolt op zijn fietswielen dwars over het pleintje. Oh. En stoot met zijn hoofd door de winkelruit van Dabbery en zo. Oh. <laughs> dat hoort erbij. Nou, ik geef even David waarschuwen dat er een vraagje voor hem is, hè. Wat u schuldig bent voor uw drankjes, legt u maar op de tapkast. Uh, hoeveel krijgt u eigenlijk? Nu u een shilling van Miss Mac ook een shilling. Oh, dat poerier de rivele kost hier alles in een shilling. Zeker, Miss. Dat rekent gemakkelijker. <lacht> Wat een land, wat een vent. Zeg, zeg, we praten niet langer over zwendel. Goed? We zijn familieleden, hè, weet uh -uh. je? En uh, jij bent de eerste knappe nicht die ik ooit heb gehad. Uh, waar kom je vandaan, Vurair? Hmm? Huh? Twinkeveen in Holland, ik studeer techniek. Helaas, uh, voor een rêve perdu. Ja, wat bedoel je, Margot? Welke droom uh -huh. gaat verloren? Ecoutez, uh monsieur. -huh. Ik dacht dat jij dat roet, arige aap was dat een vriend van mij zoekt in Afrika. Ik heb een vrouw <laughs> nog nooit een oorvecht toegediend, mademoiselle, maar ik heb er wel trek in. Hier. Yeah. Oh. Alleen zie, nou jij. Ja, dat is. Hé, uh, hey, mis, zet die fles neer. Wat moet dat? Oh, dit dronk, man. Hij praat over oorvecht Hier, hier, geld voor het rijntje en uh, de glaswerk. Hallo, hallo, wat doe jij daar? Uh, wegrijden. Jij neemt de volgende taxi wel. Oh, tricheur. <laughs> Ah, helemaal de klein Ik Zijn verlang. Maar dat is een waarheid, een zeer grote waarheid, signor patron. Wat nou? Waar ja. komt u vandaan, sir? Wie bent u? Oh, uh, ik zat hier in deze mooie oude leunbank. Ach, ik ben maar bescheiden man, signor. Ik had uh, geen dorst. Zo, geen dorst. Mm. Nou, hm. en uh, wie zei u dat u bent? Pardon, me. Silvio Macabrio heet ik, senor. Erfgenaam nummer drie. Ecco tutto. O oh ja, mister. Ik ben hier geboren en getogen. Ik heb heel wat MacAvers gekend. U zou de eerste zijn met glad zwart haar, een snorretje en zo'n haakneus. Grazie. Ik was altijd zeer bijzondere kind. Bene, nu ga ik maar naar het castello. Als u maar weet dat er geen taxi is en ook niet komt vandaag. David rijdt nooit meer dan één keer. Benissimo, buiten staat mijn wagen. Adio, senor patron. My lady, er staan twee jonge lieden in de hall. Naar zij beweren, zijn het personen zoals bedoeld in de advertentie. Uitstekend, Jarvis. Dan zal ik meteen die pretenties onder handen nemen. Laat ze binnen. Zoals uw we ladyschap wenst. Gaat u binnen? Trost, madame. Madame, ik zou graag willen dat u de police tegen deze deze bedrieger. My lady, mijn naam is... Zult, Dadelijk. Jarvis, de deur dicht en ga zien hoe het met zo'n lordschap is. Zie, kom maar, lady. Ik ben Lady Euphoria, vreemd de MacAver. Een MacAver heeft de politie nooit nodig. Met dit pistooltje raak ik een rat op twaalf jaar de afstand. Wie hier gaat liegen, is daar snel van genezen. Beneden zijn kelders waar Jarvis bepaalde gegadigden ter aarde kan bestellen. Jij, kindlief, hoe heet je... Waar kom je vandaan? Margot en Louis Macabre, heet madame. Geboren op de 13 november 1945. Bewijzen, liefje. Oh, eh... Uh. Oh, Mille oh, Set-up. Kalm aan, kalm aan, meisje. Mijn tas is ook altijd in wanorde. Wat? Alsjeblieft, madame. Juist. Vals en van geen waarde. Wat? Geen... Geen waarde? Vals. <tie> C'est ça, qu'on vous dire. Trois... Trois vieux bagages. monteurs macabres. <tie> stel maar, kind, stel maar. Nu zie ik dat je macabre bent. Die oh. worden allemaal zo vlekkerig paars als ze boos zijn. Goed. Je mag me tante noemen. Tante Euphoria. En nou jij, jongeman. Gerard Rorus Macabre. Geboren op de 13 november 1945 in Twinkeveen, Holland... Ongehuwd, technisch student, meldt zich. Moet dit een grap voorstellen, jongeman? Of, uh, of uh, is dit een kwaal? Met uw verlof, my lady, in mijn vaderland hebben we alleen cavalerie officieren van het mannelijk geslacht. Dat schijnt hier anders te zijn. Kan ik op de plaats rust gaan staan? <laughs> jij brutale vlerk. Noem hem dragonder waar ik bij zit. <laughs> nou, als jij geen echte met bent, dan hoor je te worden. Geef me je papier en blijf dan niet staan als een soldaatje. <tus> zeg, uh, Gerard, ben je er heel zeker van dat jouw vader een Macabre was? Heel zeker. Even zeker als dat ik zijn gedachten niet laat bespotten door een of andere <laughs> Kijk, Jij! Oh, hou oh, oh, op, hou op, hou op, op. Vlekkerig paars. Ach. Alles in orde. Ga maar zitten, kinderen. <laughs> ja, ik moest al wat ongewoon optreden. Beetje voor zijn. Dat is u dan wel gelukt, tante. <laughs> nee, nee, nee, nee. Nou, niet meer boos zijn. Hmm. Het is eigenlijk een noodmaatregel dat ik jullie ontvang. Al had ik dan ook bij de vorige horoscoop die ik opstelde gezien dat dit gebeuren ging. De notaris die jullie papieren zou nazien, heeft een half glaasje Macabre whisky gedronken. Dat schijnt een dag of wat geleden gebeurd te zijn. De man is uit Londen. Hij had beter moeten weten. Hij is in min of meer versteende toestand naar zijn kamer gebracht. Oh, allemaal dronkmans in deze land. Hier, deze Gérard. Hij drinkt ook whisky. Oh, maar Jerry is een Hollanderkind. Wat die aan kunnen. Oom Donald gaat er ook af moeten blijven. Hij ligt sinds hij uit het dorp terugkwam te ronken. Oh, whisky, whisky, allemaal whisky. Oh. Nee, kindje, nee. Geen whisky. Thee. Dat eist de traditie. Zie je? Als hij uit dat winkelvenster is weggeplukt... Dat heeft een bedwelmende invloed op hem. We zijn een zonderling geslacht, tante. Oh, wel nee, lieve jongen, een beetje zorgeloos. Oh ja, wij moeten wel meteen een levensgevaarlijke bedreiging onder de ogen zien. Hm, waar zit dat ding nou? Oh ja, hier, hier. Het schijnt dat een of ander Italiaanse broederschap, of hoe dat dan ook heet, op een of andere gekke manier van de verborgen schat afweet En van zins is om ons om hals te brengen. Wacht eens, wat staat er nou? Met met, met, ouncebakers. Met is dat gek? Oh nee, nee. Met ponjaards. Ja, nou. En dat is het dan. Ah, c'est om... malheureux. Dat mogen ze proberen. Zacht wat, zacht wat, liefje lief. Gangsters hebben geen enkel respect voor jouw scherpe tong. Kom op. Oh, nou, ik ben judo-kampioen dronkman. Zal ik beetje op je passen? Hmm, ik heb nog nooit een judoka gezien met zulk mooie kastanje. Ha! Mevrouw! Zek nog één keer rood als je over mijn aanspreekt. Nee, de concombre! Nee, de oh, zal kinders, kinders, kinders, kinders, oh. kinders, niets doe je. We hebben ernstig werk te doen. Wij zitten met een paar mensen in een geweldig kasteel vol gangen en trappen en torens en dingen. Hoe ontvangen wij die indringers? Um als we ketels vol kokend lood en olie klaar de tante. Nee, veel te omslachtig. En ik hou niet van het keukenwerk. Bovendien bederven we dan een terras of zo. Ecouté, écouté. Wij doen alle lichten uit. Wij gaan liggen op donkere plaatsen. En al wat langskomt. komt. Allee, Oh, nee, nee, nee, nee, kindje, geen sprake van. Soms slaap ik een eindje en ik moet er niet aan denken... dat ik wakker zou worden doordat jij Allee ook met me gedaan had. Ik heb die lichaamsbeweging nodig, hoor. De, de, de politie mag er niet bij komen, tante. Geen sprake van, Jerry. Traditie, mijn jongen. Zolang er nog McAdams te hulp kunnen komen om Apple Craggy te verdedigen, blijft de politie waar ze is. Daar zit trouwens een hele stel McTravis erbij. Ja, dat is wel helemaal middeleeuws, hoor. Nou. Als enige Macabre die een zwaard kan dragen. Lief van je, hoor. Maar je om Donald zal het bevel moeten voeren. Hij zal zo dadelijk wel hier komen. Maar uh, waarom vraagt u ons dan om raad? <laughs> maar kindje lief, Donald mag natuurlijk bevel voeren. Maar wij zullen een plan voor hem moeten bedenken. Jij en ik dan altijd. Is dat ook misschien... Uh... Zeker, Sally. Dat is ook traditie. Uit de tijd van je voorvader Games. Die ging op kruistocht en dwaalde helemaal de verkeerde kant uit. Bij donkere nacht begon hij een kasteel te belegeren. Toen de zon opging, bleek het zijn eigen Abercraggy te zijn. Sindsdien maken de vrouwen van de clan de krijgsplannen op. Daarom ben ik meteen na het ontvangen van die rare brief hierheen gekomen, zeer. je? Maar, chère tante, mag ik niet gaan liggen in de grote aal en pas toegrijpen als ik weet wie er... Nee, nee, nee, nee, meisje, voor het laatst geen op. Wij denken en de mannen vechten. Daar zijn ze voor. Kan jij een wapen hanteren, Jerry? Dat is gejaagd of zo? Penggeschut, stormgeweer, vlammenwerper, meer niet. Dat is erg omslachtig. Wat raar, Zegt dat jullie in dat kleine land met zulke grote dingen oefenen. Dan schiet je immers altijd in de tuin van je buren. Dat schijnt ook wel de bedoeling te zijn, tante. O oh, ja, als jongen was ik erg goed met zo'n plastic blaaspijpje en papieren kegeltjes. Nee, dat duurt te lang, lief. Kan je boksen? Ah, oh, le pauvre dame. Laat hem met rust, tante. Hm? Ik zal hem wel beschermen. <laughs> Geef me die aan, Margotje. Ah? Ja, die naast de haard. Oh je ah, voilà. nee, Dankjewel. Kijk. Niets in mijn hand. Niets op mijn hand. Ah. Gezien, poppetje? Karate heet dat. Hebt u er wat aan, tante? Nou, oh, Javis zal dat voor brandhout zorgen. Zeg, kinders, wat blijft die man? Ah, oh, whisky, hè? Whisky. Oh, nee. Javis is veel te correct om dat te doen. Oh, misschien moet hij om Donald een beetje helpen om zich aan te kleuren. <laughs> Donald zou hem het raam uitgooien. Stil, dat komt iemand. My lady Matthew Voloff, het is me niet gelukt om zijn lordschap te wekken. Wat een onzin, Zadus. Je Had toch een emmer water meegenomen, hopen? De tuingieter is anders wel voldoende, my lady, maar deze keer niet. Maar wat mankeert zijn lordschap dan? Het heeft zijn lordschap beheerd min of meer te verdwijnen. Waar hij? En hoe? De plaats waar zij de lordschap heen gegaan is, daaromtrend heb ik hoop en vrees, my lady. Zijn vertrek schijnt veroorzaakt te zijn door dit. Een ponjaard? Wat zit er voor kleverig aan? Laat ons hopen, woestelvols, my lady. Dan is het allemaal niet zo erg. Zijn lordschap hield hogst zoveel van uh, Woosterforce. En, uh, en als we het ergste aannemen, Jarvis? Dan, my lady, dan is Donald, dertigste legt van Abbockrackie, hoofd van de clan MacAber Op zijn 56e jaar onder hoogst verdachte omstandigheden verdwenen. Oeroude traditie was het eerste deel van een seriehoerspel in zes afleveringen Het Spook van Evercraggy, geschreven door Dick Dreux. De rolverdeling was als volgt. Donald Macabre, Wam Heskes. Gerard Macabre, Hans Vierman. Silvio Macabrio, Harry Bronk. Jarvis, Willy Ruis. Lady Euphoria, Trimeth Macabre, Ludi Nijhoff. Margot Macabre, Corrie van der Linden. Notaris Fogbound, Chris Bai. En een herbergier, Tony Foletta. De regie had Dick van Putten.